Middernacht, het begin van zaterdag 5 november. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou heeft een vertrouwingsstemming in het parlement overleefd. Een nipte meerderheid sprak zijn vertrouwen uit in Papandreou. Hij zal nu proberen een regering van nationale eenheid te gaan vormen... die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Pas daarna kunnen er verkiezingen komen, zegt Papandreou. Eerst verkiezingen houden zou volgens hem rampzalig zijn.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 Hallo, welkom bij Casaluna. Luna. Morgennacht is het Museumnacht in Amsterdam. 45 musea zijn dan tot een uur of twee geopend... en er wordt van alles omheen georganiseerd met muziek, lekker eten, mode en performances. Bij het Rijksmuseum staat morgennacht het mobiele kantoor van de Exchange Submission Bank... van founder en CEO, maar vooral kunstenaar Dadara, oftewel Daniel Rosenberg... Hij werd in de jaren negentig bekend door de flyers die hij maakte in de house scene. Later maakte hij ook sculpturen, installaties. Uh, hij heeft heel veel mooie, kleurrijke, komische en tegelijk maatschappijkritische schilderijen gemaakt. Het is misschien wel even leuk als u naar deze uitzending kijkt. En u zit toevallig bij een computer om even zijn website erbij te pakken. Als we het over dingen hebben, dan kunt u ze daar allemaal bekijken. Er is heel veel te zien aan sculpturen, uh, paintings, paintings. Er is ook een, een webblog... Kunt u ook nog even naartoe als u dat wilt. Uh, en als u dan toch achter de computer zit... ga dan ook nog even kijken op onze site... casaluna.ncrv.nl Want daar is een filmpje te zien dat El Peek van Dadara heeft gemaakt. En morgenochtend, mocht u het vannacht niet helemaal trekken... dan kunt u dit gesprek alweer uh, afluisteren... via de website casaluna.ncrv.nl Dadara, goeienacht. Hallo. Wij gaan eerst eens even kijken naar de biljet die, die, die hij heeft meegenomen... Uh, en die hier voor je liggen. Een biljet van nul, een biljet van miljoen... en een biljet van oneindig. Even kijken. Een oneindig biljet, wat betekent dat? Daar kun je zoveel verkopen als je wil? Nou, het is een, uh, ik heb dus een bank opgericht. En je zegt ik ben vooral kunstenaar, maar tegenwoordig heb ik soms het gevoel dat ik vooral bankdirecteur ben. En uh, op, inmiddels zijn er drie biljetten die de bank uitgeeft en de bedragen die symboliseren ook. Het is een project dat gaat over, dat vraagt stelt over de waarde van kunst en geld en die bedragen doen dat ook, want een miljoen betekent gewoon dat appelleert aan hebzucht. Iedereen wil miljonair worden. En een biljet van nul, dat doet je dus vragen stellen van... is het wat waard? Is het wat waard omdat het een bankbiljet is? Ja, maar het is waarde nul, maar het ziet er wel heel cool uit. En oneindig, ja, dat zou op het moment Griekenland heel goed kunnen gebruiken. Ja, alle schulden in één keer weg. Uh, hoe, hoe beschrijf je dat nou? Dit? Dat is heel, dat is, dat is, ik vind het echt heel mooi. Maar ik kan niet ja, Dat is een dat probleem je van je radio even... ja, ja. natuurlijk. Ik kan heel veel uitleggen over een project, maar ik, zou, ik kan mogelijk dus... beschrijven... hoe zo'n bankbiljet eruit ziet. Ja, ik kan het ook niet zo goed. Het maar ja, wat dat betreft... Daarvoor is zo'n website dan ja. wel weer handig, hè? Nou, maar dan kunnen ze beter naar de website van de bank gaan. En dat is artsmoney.com. Dus kunst als geld. Ja. En dan in het Engels. Of via de link ja. Um, ja, maar het is in ieder geval heel kleurrijk. Maar ook op de website zie je het weer niet. Omdat dan... Ze zijn natuurlijk heel mooi gedrukt met echt zilverfolie. Ja. Maar daar gaat het project voor een deel ook om. Dat ons geld, anno nu, is bijna alleen nog virtueel. En dit geld draait ook echt om het feit dat het iets echt is. Je hebt iets in je handen. En ik wilde de vraag, het werkt tot de vraag op: is het een limited edition van een schilderij? Want de originele zijn allemaal geschilderd, of is het een bankbiljet en is het daarom genummerd? Ja. Yeah. Maar als je het in je handen hebt, dan heeft het ook waarde. Ja, het voelt ook, hè? Het is, ja. is, is, is mooi. En wat maar, we ook doen. Maar ik moet toch oh. even iets proberen. Ja. Want ik wil toch, ja, als je zit te luisteren, dan ben je toch benieuwd hoe het er ongeveer uitziet. Het is in ieder geval kleurrijk. Het biljet van 0 is overwegend blauw. Ja. Maar er zitten heel veel andere kleurtjes ook in. Maar het leuke is, er zit ook een regenboog in. En in bijvoorbeeld die van 0 staat. Searching the root of all evil at the end of the rainbow. En het miljoen is weer... Wat zegt dat nog eens? We moeten het echt... The root of all evil at the end of the rainbow. Dus Engelsen zeggen altijd money is the root of all evil. De wortel voor alle kwaad. En iedereen denkt, nou, ik moet het einde van de regenboog... want daar zit die pot met goud. Ja. Maar aan de andere kant, het biljet van de miljoen... staat ook een regenboog. En daar staat weer de root of all happiness. Want uiteindelijk is geld is ook niet goed of slecht of iets. Het is gewoon een middel... Alleen is het bij ons uh, van middel tot doel geworden. Ja, dat miljoenbiljet is overwegend uh, roze -paars. paars. Ja, het ja, nee, ja, is heel veel mooie... Het lijkt een beetje op het geld van Jaap Drupstein, zou je kunnen zeggen. Dus het laatste guldenbiljet. Nou, ik moet zeggen, het biljet van nul, daar zit, uh, dat is natuurlijk blauw. En dat is uh, stiekem inderdaad ook een hommage aan het briefje van tien. Want er zitten ruiten in en het logo van de Exchange Abition Bank... daar zit een schuine E in een ruit, dus die verwijst daarnaar. Maar er zitten ook een soort blauwe ruiten in dat uh, briefje van Tien uh, van Drupstein. En wat ik heel mooi vond, was dat ook in Amerika... Uh, toen we op het Burning Man Festival met die bank waren... zijn iets van vijf mensen geweest die voelden... die begrepen ook dat het refereerde naar het Nederlandse geld. En die allemaal zeiden van... wow, you, have the most, you had the yeah. most beautiful money ever. Ja. Yeah. Dat is dan door een drupsteen gemaakt. Ja. Goed, hè? En dit zijn ook grote biljetten? Ze zijn, uh, denk ik, ruim 20 centimeter bij... Ja. Ach, Wat dus ook betekent, van als, je, als je hem hebt en denkt van... ja, moet ik hem nou opvouwen? Niemand... Uh, nou, Zonde. ik vond het wel leuk. Laatst uh, had iemand er een gewisseld. Want we zeggen niet dat je ze koopt, je wisselt ze bij de bank... En uh, toen vouwde hij hem op. We hadden zoiets, ja, maar we hebben ook een envelop. En hij zei, nee, wat ik doe, ik vouw hem op. En dan kom ik thuis, dan vouw ik hem weer uit. En dan ga ik hem inlijsten, maar dan ziet hij er wel als echt geld uit. Want hij vond dat geld gevouwen moest ja. zijn. En uh, jij zei net van, de, ons geld is eigenlijk virtueel. Hè? Ik heb natuurlijk wel wat in mijn portemonnee zitten. Maar het meeste staat op de computer in een paar getalletjes. Ja. En dat is het geld. Nou, dat is, dat is waar dit ook voor een heel groot deel om gaat. En het is niet alleen virtueel. Grappig is dat we staan met die performance op heel veel plekken. En soms zijn die cultureel. Maar we hebben ook in de gehal van het Centraal Station gestaan. Waar je mensen dus onvermoed ook confronteert met. Dan zien ze in één keer die pakken van ons, dat wisselkantoor, geld. En dan blijkt dat heel veel mensen denken nog dat geld door goud is gedekt. Maar ja, het dat is al is inmiddels 67 jaar... Niet. En ja. nu bestaat het ook nauwelijks. Het is nog maar 3% is fysiek. Ja. En dat wordt in rap tempo nog minder. En ja. dat je inderdaad kan afvragen wat, uh, wat is dat. En als je dit hebt, dan heb je, heb je echt iets in je ja. handen. Want mensen vragen wel eens van ja, maar wat is dit nou waard? En we hebben nu wel dat we met het AUB uitbureau samenwerken. Dat je allemaal tickets kan kopen voor uitverkochte events. Voor een paar miljoen. Dus die kan je met euro's oh, kan je ja? die niet kopen. Dus dat kunnen we dan zeggen, maar dan zeg je ook... ja, maar dan haal je zo'n verfrommeld briefje van uh, 10 euro uit je zak. Dan denk je, ja, maar kijk naar dat briefje en naar dit. En dan hebben mensen iets, ja, dit is echt, dit is echt wat. Maar de meeste, dit verfrommelde briefje van 10, het meeste geld, is niks. Dat staat op je bankrekening. Nou ja, en dan als je bank IceSafe heet en die is weer weg... kan je ook afvragen wat je bent kwijtgeraakt. Je had wat nulletjes en eentjes op ja. een computerscherm... en die zijn, ja. die zijn weer weg. Het is heel ongrijpbaar. Ja, maar je, je kunt er wel iets voor kopen natuurlijk. En daar denken wij aan. Uh, even even naar, die, naar, die, uh, of naar dat mobiele kantoor van jullie. En de pakken, je noemde al even de pakken. Er zijn prachtige pakken. De directeur heeft ook een heel mooi pak aan. Uh, maar dat geldt voor alle bankmedewerkers. Ja. Want jij bent daar niet alleen dan. Hè? Hoe, hoe, zie, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Want je zit daar een... een ja, een mobiel nou. kantoor neer. Ja, er staat een Niet wisselkantoor, heel, maar nee. het wisselkantoor is natuurlijk... Het is de hele tijd zit het project op de grens van kunst en geld. Het is een wisselkantoor, maar het is ook, je kan het ook als een soort interactieve sculptuur zien. En in die pakken, want die beginnen onder, zijn ja. ze gewoon schilder overal met verfspatten. En ja. ze lopen naadloos... groen, ook helemaal onder de verf. Ja. En echt, ze lopen naadloos onder, in, over, in een krijtstreep pak. Prachtig pak. Heb je verenin gemaakt? Het begin? Ja ontworpen. Heel, heel mooi ziet dat eruit. Terra Tera Hillenaar. Etch. Ja, voor als u een leuk pak wilt ook. E, <laughs> e, maar, nou ja, er dus lopen wat van die mannetjes. Er loopt ook wel beveiliging, geloof ik, rond. Hè? Ja, er is beveiliging. Er, is, er zijn de bankiers. Maar er is ook een board of directors. En aan de ene kant kun je het als een soort grap misschien zien. Want het is ook, ja, het is kunst. Het is gewoon leuk. Het, het voegt iets eraan toe dat je ziet dat het erachter zit. Maar tegelijkertijd is het project is ook... En ik denk dat het heel erg bij nu past, dat je niet als kunstenaar alleen maar iets maakt en dan heel erg probeert te beschermen. Ja, maar ik ben de maker en niemand mag iets veranderen. Hier doe ik dingen en ik heb inderdaad de board of directors en ik heb uh, andere bankiers. En terwijl we dingen aan het doen zijn, ontstaan er ideeën. Maar wat doen jullie dan? Nou ja, mensen kunnen bij ons geld wisselen of uh, zoals wij het eigenlijk noemen, ze kunnen ons hun geld spiritueel witwassen. Dus je kan je euro's waarmee wapens gekocht worden, waarmee rijke bankiers veel rijker worden, kleine kinderen in sweatshops moeten er hard voor werken, ja. die euro's die kan je inwisselen. Maar je overigens ook, uh, uh, dat kan je ook aan een goed doel schenken. Het is niet alleen maar slecht. Wat je ja. Nee, maar, maar je hebt uh, uh, wat het eigenlijk is, dat je ziet bijvoorbeeld in Amerika zijn heel veel alternative of complementary currencies, dat zijn andere vormen van geld. Ja. En dat je kan zeggen, nou, ik ben het niet eens met de dollar of met een beleid. En ik wil eigenlijk geen dollars gebruiken. Ik wil geld gebruiken waarbij ik weet dat dat geld alleen maar aan dingen ten goede komt. Waarvan ik vind dat ze cool zijn. Ja. En veel van die alternative currencies zijn voor het lokaal. Dat je weet, van: nou ja, ik geef geld uit aan, uh, bij de kapper. En ik weet dat die kapper kan het weer uitgeven aan het koele café op de hoek. Het blijft die, allemaal in uh, dat dorpje of in die gemeenschap. Ja. En dan, dat zijn geloof ik biljetten met geld, er, of met uren erop, hè? Je hebt biljetten met uren, maar er zijn heel veel soorten alternatief geld. Maar eigenlijk wat wij ook doen met dit project... is, nou ja, want natuurlijk kan je met geld, maar dat is weer het ding. Het is niet per se goed of fout. Het is wat je ermee doet. En het is ook een beetje een bewustmaking daarvan voor het opburning Burning Man. Nou, daar mag geld niet, dus daar hebben we ook gestaan als een festival... dat is in, in Nevada? In de nevada woestijn. En daar konden mensen dan, kregen dan een biljet van nul... In ruil eigenlijk voor het besef van wat je met geld die andere 51 weken per jaar doet. En veel mensen denken als ze iets kopen, dan kopen ze alleen maar wat. Dus het is één richting, maar dat is niet zo. Je, geeft, je koopt en je geeft geld terug. En als je beseft aan wie je dat geld geeft, dan kan jij je hele maatschappij vormen. Ja. Dus je moet beter nadenken over wat je met je geld doet. Nou ja, ik denk van, uh, ik vind het ook. Nee, het is een heel cliché ding. Maar gewoon in je buurt, dus je denkt, goh, wat leuk dat er een leuke kaasboer is en een leuk ja, ja, cafeetje en, op de hoek. En, niet naar de en jij gaat er altijd inderdaad naar de supermarkt of naar een grote koffieketen. Ja, dan zijn er op een gegeven moment dat leuke koffiebarretje weg. En dan kan je zeggen, nou dat is wel jammer. Maar je hebt daar zelf heel veel invloed op, want wat betreft dus geld is geld gewoon een ruilmiddel of communicatiemiddel. Ja, en jullie ruilen dat geld dus ook voor deze, dus heel heel plat gezegd zou je kunnen zeggen: jullie verkopen deze biljetten. Ja, maar dat is weer, dit is bij alles is en dat vind ik ook wel moeilijk, want ik word tegenwoordig heel veel geïnterviewd voor het project. Maar ik heb, wat ik mooi vind is dat, en dat is denk ik een hele grote kracht van kunst, is dat je vragen kan oproepen, je zet iets neer wat visueel is, wat mensen direct voelen. Maar je in woorden uitleggen is weer wat anders. En dat is, het is inderdaad ook de vraag van... verkopen wij kunst of wissel je geld? Ja. En ik laat ergens... ik zeg niet tegen mensen als ze zeggen... nee, we kopen het. Dan zeg ik: nee, dat is fout, je wisselt het. Of iemand anders zegt wissel, ik wissel het. En dan zeg ik: nee, je koopt. Je doet het allebei. En <lacht> die grens, net als die grens van het pak... tussen waar, het kunst, waar kunst ophoudt en geld begint... is in dit project. En het verandert, die grens verandert ook continu. Het project verandert. En wat doe jij met het geld dat gewisseld wordt? Ja, met, het, met dat geld financier ik eigenlijk weer het project. Want aan de ene kant is het natuurlijk heel leuk dat je speelt met al je biljetten. Maar ik ga dat wisselkantoor, verscheep ik naar Amerika en dat wordt naar de woestijn gedrukt ja. En, en nou, ik heb het niet geprobeerd, maar ik vermoed niet dat het transportbedrijf uh, dat heel vindt... blij zou zijn... Met, dat ik daar met 100 miljoen aankom Dan zeg ik, hier hebben jullie 100 miljoen, houden rest maar. Nee, die willen natuurlijk gewoon euro's, dollars. Of, euros. of dollars, ja. Ja.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 Of Dara, die klemtoon, ja. die wordt wel eens uh, op een ander plekje gelegd. Uh, ja, dat is hoe wat. 800.000 euro verzekerd. Uh, kunstwerk. En de kalkvlek die daarbij hoort en die niet meer na te maken is... of niet meer terug te brengen is, die is opeens weggepoetst. Nou ja, ja, maar het doet mij dus denken aan een ander voorbeeld van Damien Hirst. Dat is natuurlijk ook een kunstenaar die heel erg gaat over geld... Die Op een gegeven moment in een gallery had hij de res, als kunstwerk de restanten van een kunstparty gecreëerd, dus alles lag onder de bierflesjes, sigarettenpeuken en en dat is inderdaad opgeruimd door een schoonmaker. Ik heb geen idee of dat ook acht ton waard was, maar <laughs> Dit is is de, de waarde is natuurlijk een heel relatief ja, maar dat is daarom is het ook zo. zo is het zo leuk om het er nu ook over te hebben dat dat is hartstikke veel geld. 800.000 euro voor een kalkflink. Ja, maar maak dat maar het rare is... en dat is denk ik ook een van de redenen dat ik begonnen met het project... Het, is, het lijkt wel in onze maatschappij dat alles moet financieel vastgepind worden. En dan denk ja. ik, in kunst kan dat niet gewoon bijzonder zijn... als je een mooi muziekstuk hoort, een bijzonder schilderij ziet... naar een geweldige film gaat, dat je gewoon denkt... wauw, dit is gewoon zo bijzonder, dat is het gewoon. Of die film nou 100 miljoen opbrengt, of 3 euro... of dat schilderij een ton ja. waard is... Of, dat, nou ja wat zo mooi ook heet onbetaalbaar of priceless. Ja. Dat hele bijzondere dingen, het hoeft niet altijd. Het kan andere waarden hebben dan financiële. En tegelijkertijd kan ook dus geld andere waarden hebben dan financiële. En dat is waar ik ook heel erg naar kijk. Want waarom... Maar wat is de waarde van geld dan? Of dan heb je het over dit geld van jou? Nee, gewoon of überhaupt over... waarde van geld. Want je kan dus met geld, is gewoon een ruilmiddel. En het is alleen van, zoals Eng, uh, Engels altijd zeggen... it's de means to an end, is het de end geworden. Het is een middel, maar het is doel ja. geworden. Want het grappige is als je ja. denkt... van, nou, geld is niet meer gedekt door goud... het bestaat niet meer als papier... het is alleen maar letterlijk wat omdat wij het geloven. Het is helemaal niks. Maar het is wel wat, want je kan het dus inwisselen... voor dingen die wel wat zijn. Ja. Maar het rare is dat dat niks, dat geld... dat willen mensen toch hebben. Want het is dus heel ja, te je. gek om er... Hond, nee, om gewoon dus 100 miljoen op je rekening te hebben. Daar kan je, daar kan je niets niet mee. En op een gegeven moment zijn mensen in de Forbes... en 500 en dan hebben ze 40 miljard... En dat is dan, en dan ben je nummer één. Ja. Maar ja, dan, dan staat het, maar ja, dan heb je veertig miljard wat. Een bootkoop en tien auto's en acht huizen. Ja, op het moment dat je die koopt, dan heb je wat. Of ja. zoals er nu... Maar je ziet ook, wat ik geweldig vind, is dat uh, afgelopen jaar... hebben de veertig rijkste amerikanen een groot deel van hun inkomen... weggegeven, geïnspireerd door Bill Gates. Mm -hmm. nou ja En dan denk je inderdaad, dan heb je niet... Nou ja, misschien sta je dan niet meer in de top vijf. Maar dan kan jij zeggen, nou kijk eens naar Afrika. Er is veel minder aids nu, wie heeft dat gedaan? Ik... ik ja, nou, ik denk dat dat veel cooler is dan te zeggen... nou, kijk, ik heb uh, drie jachten ja. van... Ik uh, denk het ook. Hoe kom je nou op dat idee? Wanneer Weet je dat nog? Wanneer je ergens liep of zat of uh, ja, lag misschien uh, wel... dat je dacht, ik ga bankdirecteur worden. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht, uh, ik heb hiervoor, mijn vorige project... had ik een grensovergang gecreëerd om je eigen dromen te bereiken. Checkpoint Dream Utopia. Dat heb ik in Nevada en in Texas gebouwd. En dat heb ik in... Berlijn een oud zwembad vernietigd. Met kettingzagen en sloophamers hebben we toen eigenlijk de muur... tussen dromen en werkelijkheid neergehaald. En dat was precies twintig jaar na de val van de muur. En de week daarna moest ik in Texas zijn. En het was het voor het eerst in Lang dat ik uh, tijd had. Ik moet volgens mij naar beneden scrollen. Ja, ik, ik probeer hem. En uh, toen zat ik dus koffie te drinken op een terras. En boom, en dat, is die, dat, is, dat is dat moeilijke van kunst. Dat je inderdaad het ongrijpbare van inspiratie... Dat in één keer dacht ik van, ik ga een zwembad bouwen gevuld met geld. Daar mag je, dat wordt zwaar bewaakt, want daar mag je niks uit meenemen. En als je het wel wil, kan je dat geld alleen maar halen bij de bank. Dus het begon eerst met een... En die bank was een soort aanhangsel. En daarna ben ik gaan nadenken. Maar het grappige is dat op het moment dat je die, gewoon die rare gedachten hebt... Of ja. Nou ja, wat anderen misschien een rare... Dan je weet je, het ook, je al, het ook een rare gedachte? Nee, want het is op het moment dat ik hem dacht, wist ik van... damn, ik ga hier gewoon jaren weer aan vastzetten. Ja, dat is je meteen? Ja, omdat je gewoon voelt, je voelde dat het hem was. En voor de rest ben ik wel een jaar bezig geweest met uitwerken en maken. En, en het hele project is waanzinnig veranderd. Maar het is die, nou ja, wat ze zeggen, 1% inspiratie, 99% transpiratie. Maar die inspiratie was op dat moment. En hoe weet je dan, dit is het? En bovendien, dat je hier zit het dat, jaar... is, dat is dus, ja, dat is dat van kunst dat je ook... Ik heb, ik heb nooit gedacht van ik ga kunstenaar worden. Ik ben het altijd geweest. Ik vond het ook heel mooi, volgens mij. Ik weet niet hoe, hoe oud ik toen was. Maar op een gegeven moment was ik helemaal in toen En die vierde toen zijn 40-jarig dichtersjubileum. Want die was toen 40 geworden. Ja, hij was altijd wel een dichter. Ja, en dan denk je, maar dat is ook zo ja nou, ik onder... zou niet ik vind het een onzin om een jubileum te vieren omdat ik zoveel jaar ik vier liever dat ik iets bijzonders maak of dat ik met een ja. project bezig ben maar ik kon daar totaal in komen en nu nog meer en, maar je bedenkt dus iets en je denkt nou dit is het dit gaat het worden en verrekt, daar zit ik dan ook jaren aan vast ja nou ja omdat je weet dat die simpele gedachte is natuurlijk niet zo maar nou ja, je ziet een bankbojette daar ben ik gewoon ik ben maanden met een bankbiljet bezig want je maakt een schilderij en die wordt vervolgens ja, gefotografeerd ja. en gedrukt. Ja. En ik denk ook, en het, omdat het gaat dat je wil mensen... Want dat is kunst, het is nu praat ik er met jou over. En dan klinkt het net bijna als een manifest. En, er zit heel veel theorie achter, maar uiteindelijk gaat het gewoon om dat gevoel en dat beeld. Dus dit project werkt alleen maar als ik die biljet had gemaakt. En even een middagje had ik dan nul op een biljet geschreven. Een tekeningetje erbij. En dan naar de fotocopie shop. Nou, dan had het gewoon niet gewerkt. Ja, dus je moet daar echt... Uh... Heel veel tijd is Maar jij zegt ook van, ik ben daar jaren mee bezig. En dat klonk toch een beetje spijt in door. Omdat je liever steeds wat nieuws verzint? Nou ja, dat heb ik tot nu toe. Uh, ik heb een, uh, waarschijnlijk heet dat short attention span. Want ik heb op een gegeven moment ook begon uh, met studeren. Ik heb zeven opleidingen in vier maanden gedaan. En tussendoor in Italië, striptekenaar geweest. Wel allemaal kunstopleidingen. Ja, ja, alles. alles wat en weer. ik ben ook altijd, daarnaast was ik gewoon bezig met dingen maken... Maar nu, ja, ik heb een project uh, opgeblazen met explosieven en met kettingzagen en sloophammers uh, in elkaar geslagen en laten instorten. Ik heb een ander project in de gestoken. Ja. ja, het is heerlijk om te... Wat zegt het over jou allemaal, dat, dat kapot maken? Doen. Maar dit project, ah, zie ik niet het nut om het... Misschien dat ik het op een gegeven moment wel denk. Want aan het eind wil je het gewoon vernietigen. Nee, dat weet ik niet. Nee, maar dit niet, maar in het verleden. Nou ja, dat project van Checkpoint Dream Topia. Vier maanden voordat ik het in Berlijn ging vernietigen in een oud zwembad, wist ik nog niet dat ik het ging vernietigen. Het ja, komt opeens op. Oh, in één keer denk je van ja, veertig jaar, in één keer hoor ik denk je, oh ja, november, val van de muur. Dit is een muur. Toen ben ik naar Berlijn gegaan. Ik kende daar eigenlijk niks, maar ik denk, ga eens kijken. En toen kwam ik iemand tegen met een oud zwembad. En toen dacht ik, ja, woestijn, oud zwembad, Berlijn. Het, qua gevoel. Hier <laughs> moet, moet het kapot. Ja, en maar dat is alles, het is allemaal gevoel. Wat heeft dat eigenlijk met je eigen dromen gedaan, dat project? Um, nou, ik, ik weet dat ik andermans dromen heb ik gevoed. Uh, en ja, je eigen dromen. Ik weet dat ergens zijn al, al mijn projecten die ik doe, zijn dit is ook een droom. Want je leeft, ik vond het bijvoorbeeld ook best moeilijk toen ik terugkwam uit Burning Man... Uh, dan want Burning Man, dat Man is een soort, 1, die in uh, festival in de ja. Nevada woestijn waar geld niet bestaat, ja. gebaseerd op een gift-economie. Bizarre omgeving. Alles is gewoon de, het feit dat er geen geld is. Dat iedereen alles daar brengt. De hele manier van denken is anders. Er rijden honderden waanzinnige vehicles rond. Dus alles is anders. En dan doe jij een project wat weer totaal haaks daarop staat. Want jij brengt daar wel geld. Daar waar iedereen in feite ja. geschilderd is en dreadlocks draagt. Zit jij in pak en keurig... Uh, dus eigenlijk zit je in een soort droom, in een droom. En dan merk je, dan kom je terug. En dat is heel heftig om weer terug te komen hier. Ik kwam ook na twee dagen, was ik terug. En toen wilde ik even boodschappen doen. En toen liep ik een supermarkt in. En na één minuut dacht niet ik, Niet dat wat, Nee. Nee, ik wilde, <laughs> even ik wilde eigenlijk niet eens de deur uit, uit mijn bubbel. Maar ik liep die supermarkt in. En een minuut later liep ik er weer uit. Ik had zoiets nou dat komt volgende week wel. Maar nu trek ik het niet. Ja, omdat je nog moest bijkomen van die droom. Afkikken. Ja. Nee, omdat je doet veel projecten, want voor mij is het normaal. Maar uiteindelijk als je denkt, ja, je gaat zo'n ro grote roze schedel in een oud zwembad in Berlijn bouwen. En met kettingzagen en sloophamers te lijf en dan instorten. Het is, het is normaal, het is ook gewoon mijn realiteit. Maar die, die, er zit natuurlijk wel iets twisted aan. Wat dus. is het leuker, opbouwen of afbreken? Um, het, het hoort bij elkaar. Het afbreken is alleen maar leuk omdat jij het ook hebt opgebouwd. Als jij een jaar lang verschrikkelijk hard... of twee, drie jaar verschrikkelijk hard aan iets hebt gewerkt... en er zoveel bloed, zweet, tranen, mooie verhalen, ideeën, gedachten in zitten... dan is het geweldig om het af te breken. Maar ja, ik noem maar als ik, uh, nou ja, ik... Ik ben geen voetbalhooligan, maar ik kan mij echt niet voorstellen... dat het nou leuk is dat iemand anders iets heeft gemaakt... dat jij er langs loopt en denkt van... Maar het is ook niet afbreken, klinkt negatief, maar het is eigenlijk afronden. Het hoort erbij. Ja, jor, ja, dat is het. Ja, je moet het goed afronden. Even, even naar uh, iets wat de uh, burgemeester van de Laan van Amsterdam gezegd heeft. Die heeft namelijk gesproken met allerlei winkeliers rond dat beursplein... waar jij morgen mm. trouwens ook heen gaat, hè, met jouw uh, mobiele kantoor. Bij de enige bank ter wereld die zich kan vertonen, denk ik. Ja, op precies, Occupy. die niet meteen in elkaar gaat, want dan is het iets te snel afgerond. anders. <lacht> uh, maar hij was daar, hij heeft gesproken met winkeliers... en heeft uh, nu bedacht dat ze moeten verhuizen. Ze willen, net als ik, niet dat het er nog heel lang staat. Ze hebben ook gewezen op het belang van de, uh, de decembermaand. Bijenkorf leidt een aanzienlijke omzetverlies. Uh, uh. En u weet, we hebben op de Zuidas vier uh, hele mooie alternatieve locaties. Daar gaan we maandagavond over praten met mensen van Occupy. En ik hoop hen gewoon te kunnen overtuigen dat het nu op het beursplein lang genoeg geduurd heeft. En dat het heel goed verder kan gaan op de Zuidas. En dat we op die manier, ik zou zeggen, op een Amsterdamse manier uitkomen. Ik, ik kan het beste niet praten in termen van deadlines. Uh, maar ik denk dat, al voor Sinterklaas echt over de dak gaat lopen... ik het fijn zou vinden als we op de Zuidas zouden staan. Ja, burgemeester Van der Laan dus. Hij zegt dat hij het fijn vindt, maar volgens mij uh, laat hij zich geen keuze. Nee, maar het is een, het is, ik vind het een heel fascinerend fenomeen. Ik, heb er ook, ik, uh, ik volg het uh, uh, via Amerikaanse blogs eigenlijk vanaf dag één... En wat heel veel mensen... Maar dat zeggen mensen ook wel eens over mijn project. Dat ze zeggen, ja, maar wat is het nou precies? En, maar dat vind ik mooi. Dat het is is iets het kunst? Op, nee, het is, ik denk niet dat het kunst is. Maar het is wel heel erg iets van nu. Van, het is iets wat ontstaat. Het is ergens qua gevoel duidelijk wat het is. Maar je weet niet wat het is. Want het is niet een manifest. Er is niet een leider die het bedacht heeft. Het, is, het wordt niet gerund. Want ik vind uh, grappig. Ik ken bijvoorbeeld een persoon die dan... Uh, die is gedeeltelijk woordvoerder en die gaat dan met Eberhard van der Laan praten. Maar ja, het is geen beweging met woordvoerders en leiding. Dus die moet ook een brief eigenlijk schrijven aan Occupy. Van ik ga nu wel met hem praten, maar het is op persoonlijke titel. En ik denk dat ik jullie gedachten vertegenwoordig... Maar elke, ze hebben geen leider. Natuurlijk, er moet iets georganiseerd worden. Maar de organisatie gaat zoals dat heet. Open source, grassroots, peer-to-peer. -peer, al die ja. gebruik, al die woorden, maar van nu. Het is gewoon iets wat ontstaan is. En iemand die nu leider is, kan het morgen niet meer zijn. En eigenlijk is die alleen iemand die zich op dat moment opwerpt. En ik kan me voorstellen dat dat een heel ingewikkeld, ongrijpbaar ja. ding is voor een burgemeester. En wat vind je, denkt, wat vind je ervan dat, ze, dat hij wil dat ze verhuizen? Dat ze nou, Ik vind het voorlopig geweldig dat Zuid ze er van. gewoon zo lang hebben kunnen blijven zitten. Want er was sprake van dat ze al veel eerder ja. weg moesten. En ik vind het ook wel mooi dat hij niet, er wordt in ieder geval niet gezegd... van we gaan even wat ME nee. er tegenaan gooien. Want je merkt, en dat is bijzonder, dat ondanks dat het niet is georganiseerd... ze zitten op een plek waar natuurlijk heel veel zwervers komen. Alcoholisten daklozen hebben een eigen dienst ingesteld... En Eberhard van der Laan heeft ook eerder in een interview gezegd... dat hij het ook heel erg waardeert. Dat het is niet een het zijn geen stelletje ASO's. Ze zitten daar en ze voor, het is... En ze hebben een ideaal. Ja, maar ze zijn ook bezig met een andere vorm van maatschappij. Hoe moeilijk of ongrijpbaar die ook is. En ik heb ook een artikel gelezen van Douglas Ruskoff uh, bij CNN... die iets had van eigenlijk het meest interessante is niet van het hele Occupy dat het protest, waarvan dan mensen zeggen... ja, maar waar protesteren ze tegen, wat is het? Maar dat ze ondertussen, bijvoorbeeld in Amerika... echt al weken, uh, ondertussen maanden, bezig zijn... gewoon buiten kamperen en dingen voor elkaar krijgen. Dat er nu werkgroepen zijn die aan het kijken zijn... naar alternatieve vormen van geld, naar onderwijs... naar dat er dingen rond banken gebeuren. Je hebt morgen Bank Transfer Day... waar in Amerika wordt opgeroepen om je geld naar krediet, credit unions... die hier niet bestaan... En alles ontstaat gewoon. Er is geen leider. Er wordt, ze hebben ook een manier van vergaderen met allemaal doorvertellen. Het is niet een cultuur waarin wordt ja. gediscussieerd. Zou, zou jij dat thuis, thuis zijn? Zou je daar een tijdje uithouden? Nou ja, het is niet mijn ding waar ik mee bezig ben nu. Dus heb ik, ik zou daar geen antwoord op kunnen geven. omdat ik nu. Maar ik, ben, ik voel heel veel verwantschap. Want ik ben ook aan het kijken naar hoe kan die maatschappij anders. Want ik, eigenlijk door dit project... Ik wist ook niet zoveel van die alternatieve vormen van geld... En dan denk ik, wat ik kan doen door een uitstraling die ik heb... kan ik mensen ook andere mogelijkheden laten zien. Want op het moment dat je ziet dat de waarde van geld of van kunst... anders is dan alleen maar financieel... sta je ook veel meer open om naar dat soort dingen te kijken. Ja. En die alternatieve vormen van bijvoorbeeld geld... zijn een alternatief. Terwijl ze vaak worden weggezet als alternatief. Dat vind ik een heel groot uh, verschil. Volgende week is trouwens de Week van het Geld. Ik weet niet? Ik ik weet niet of je dat wist, maar het is, van 7 tot 11 november worden kinderen op basisscholen met name. Uh, wordt geleerd hoe ze met geld moeten omgaan. Heb jij dat vroeger geleerd, eigenlijk? Of ik heb geleerd heb hoe je met geld moest omgaan? Ik zou het niet meer weten. Van, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb een zoontje die op de basisschool zit. Maar wat ik wel grappig vind van dit project. is dat ik eigenlijk altijd een soort anti-geldhouding had. Nou, bijvoorbeeld Berlijn nog steeds geweldig vindt dat geld daar. Niet van belang is dat je veel dingen een beetje rebels hebt, toch in een zeg maar ook die misschien die alternatieve ja. hoek zit. En door dit project ben ik eigenlijk, nou ja, daarvoor ben ik bankdirecteur. Ik ben niet meer anti-geld. Ik vind het geld fascinerend, omdat het dus, wat ik eerder zei, het is niet goed of fout. Het is eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar je kan er, je zou het kunnen gebruiken om gewoon inderdaad communities te bouwen, communicatie. Ja. We kunnen niet alle schapen gaan ruilen, daarvoor is onze samenleving te groot. Maar het is heel interessant om te kijken hoe het ook anders. Kan. Ja, even los van, van dit door jou zelf ontworpen geld, He, heb jij veel, zou ik maar even zeggen, normaal geld? Of ik veel normaal geld? <laughs> ja, heb. Dat geld wat we allemaal kennen? Nou ja, ik moet zeggen dat ik over het algemeen uh, financieel helaas leeglopen op projecten. Want het zijn natuurlijk het zijn dromen. Ja, en dromen kosten uh, inderdaad in onze maatschappij vaak uh, geld. Ik heb bijvoorbeeld in de eerste, uh, of mijn heftigste, was eigenlijk dat ik tien jaar, tien, elf jaar geleden ik een heel groot schip gebouwd en houten drie master. Ja. En die heb ik naar Amerika verscheept. En daar in de woestijn verbrand. En toen had ik nog nooit iets van mij vernietigd. En daar ben je een jaar mee bezig. En het kost zoveel geld. En dat ik... Maar ik was dus heel benieuwd. Hoe zou het zijn om dat te doen? Hoe zou ik me voelen? En op het moment dat hij in de fik ging. Ik dacht, dit vind ik waanzinnig. En heel pijnlijk tegelijk. Maar ik vond het alleen maar geweldig. Ik heb echt ja. jaren zeg maar, een grijns om mijn, uh, op mijn gezicht gehad. Maar ik wil... Mijn accountant die had echt zoiets van, wat is dit? Dat dat was, gek. Het, het, is ook, het is financieel gewoon een drama geweest. Ja. Maar er is een ander voorbeeld. Er zit ook een blog bij het project. Daar schrijven heel veel mensen voor. Ja, er, er komen project. heel veel dingen aan bod uh, over kunst en geld. En er is dus één voorbeeld wat ik heel inspirerend vond. En wat ik, ik bang ben dat mij dus ook heel veel geld gekost heeft is de K-Foundation, dat waren ooit de KLF, een popband. Ja. Heel veel nummer één hits hadden die in een korte periode. Toen hadden ze het gehad met popmuziek. Van de ene dag op de andere zijn ze mee gestopt. Toen was muziek nog, maar nu is muziek natuurlijk net als geld ook virtueel... maar toen was het gewoon fysieke platen, die hebben ze vernietigd... zodat niemand meer hun, hun platen kon bestellen. Toen hadden ze 1,8 miljoen pond, belasting betaald, 8 ton... en die miljoen die ze over hadden, hebben ze gewoon verbrand in hun open haard. Ja, lol, dat zouden... <laughs> Nou ja, ze hebben, ze hebben gezworen er niks meer over te zeggen, maar een van hun had recent in de BBC bij een interview toch laten doorschemeren dat hij daar oh, enigszins... Spijt. Maar ik vond het fascinerend dat ze het ook gedaan hebben, niks meer over gezegd. Ze hebben toen der tijd videoclips gemaakt, ze deden allemaal hele bizarre dingen. Maar het meest bizarre ding wat ze gedaan hebben, hebben ze gewoon heel simpel, gewoon dat was het. Geld, een miljoen, gewoon in maar ja, tip? mensen die een jacht bouwen van 130 meter lang... of sterker ja. nog tien huizen hebben en tien jachten... die verbranden veel meer geld. Ja. Ja. Nou, we waren dus even bij muziek. Je hebt ook muziek meegenomen. Ja, ik heb... Wat uh, gaan wij met luisteren? Uh, nou, het is een nummer van Amant Tobin en dat heb ik eigenlijk meegenomen... omdat ik ook om het project te verduidelijken... een filmpje heb gemaakt van 90 seconden. Daar zit die muziek in. Maar ik vind het ook heel mooi dat het... Uh, ik ben laatst naar een optreden van hem geweest... En hij heeft een hele grote installatie gebouwd... waar hij met videomapping dingen op projecteert. En hij zit zelf er ook in. Ik hou toch altijd ook van kunst, Want ergens bij mij komen ook... Er is performance, er is schilderen. Uh, er zit ook een theoretische onderbouwing. Er zit, uh, het zijn een installatie, het is een sculptuur. Ja. Het is een sociaal kunstwerk. En op het moment dat alles samenvormt, valt... en op het moment dat je het ook niet meer kan benoemen wat het precies is... Dat vind ik de meest interessante dingen. Ja. ja, De visuals heb je er niet bij, maar de muziek wel. Ja. En hoe heet deze meneer? Amon Tobin, of Emon Tobin. Dat is net als dat jij niet wist hoe je dat daaraan moest <laughs> uitspreken... weet ik dat helaas bij hem ook niet. of uh, iets wat daarop lijkt. Uh, Journeyman was dit. En dat zit dus bij een filmpje... Um, ja, waarin Dadara uitlegt... Uh, wat hij met zijn uh, project... Exhibition... Nee, Exchange, ]まあ Exchange ik wist dat een keer te gaan. Exchange Generation bank, uh, dat project dat wordt daar eigenlijk Eerlijk gezegd dat ik de reden is dat ik altijd de pers van tevoren wil inzien dat ik zeker weet dat ze het goed schrijven. Ja, Voor de rest wat ze over me schrijven maakt niet uit, maar je kan het. Maar... Ik heb het goed opgeschreven, maar ja. de uitspraak... Heel he, he, he, he, even iets anders, uh, want van, vanavond is bekend geworden dat Ted Noten kunstenaar van het jaar is geworden. Ik weet niet, heb je iets met zijn kunst? Nou, heel toevallig, omdat ik nu, ik ben met alles... ik word ook de hele tijd van over de hele wereld gemaild... over dingen die met kunst en geld te maken hebben. En ik heb laatst een website gezien van een project van hem... waar hij een gouden ring had gemaakt. En de prijs van de ring stond ook erbij. Maar die prijs die fluctueert gewoon continu... afhankelijk van de goudprijs wereldwijd. Daar is hij aan gekoppeld. Dus dat vond ik ook weer een heel interessant project... wat aansluit bij wat is de waarde van dingen. Ja. En natuurlijk het is het altijd zoiets... Nee, kunstwerk is wat waard, maar hij heeft het gewoon dus net zo laten fluctueren als dat we... Uh... Ja, ik begrijp Ted Noten was uh, drie jaar geleden te gast in Kazeloenen. Dus als we dat uh, doortrekken, dan ben jij over drie jaar ook kunstenaar van het jaar. van. Lijkt je dat wel? Nou ja, misschien ben ik tegen die tijd wel bankdirecteur van het jaar, toch? Dat zou ook kunnen, ja. Als enige bank nog niet ben omgevallen. Ja, even naar uh, andere dingen die jij gemaakt hebt. Want ik vertelde het al helemaal in het begin van de uitzending. Je bent uh, eigenlijk bekend geworden als uh, ontwerper van, uh, van flyers hè, voor uh, voor houseparties. Ja, ik ben begin jaren negentig heb ik echt honderden platen hoeze, flyers gemaakt. Ik heb er en dat was eigenlijk een tijdperk waar nog niet helemaal internet, uh, echt, een, echt dat randje van het internettijdperk. Ja. Maar toen had ik een flyer in Amsterdam gemaakt en een week daarna, van ja, zeg maar, ik moet niet overdrijven, twee maanden daarna rekenen, die moest hij rond in Tokyo. Het is natuurlijk omdat het wereldwijd, het is in één keer een soort magische... en ik vind het nog steeds heel bijzonder dat ik er middenin heb gezeten. Want ik ben altijd gefascineerd geweest door de sixties en de punk. En dan weet je, dan zie je video's en dan voel je dat er in één keer iets explodeert... en dan er hangt zoveel energie rond. En dat was toen natuurlijk ook. Ja. En dat, ja, dat duurt maar twee, drie jaar. En dat, is, uh, dat was toen uh, ja, heel erg rond de Roxy in Amsterdam. En dat vond ik een uh, absoluut magisch tijdperk. ja. Want, magisch waarom? Omdat er zoveel gebeurt. Nou ja, Er hangt het een onder... bepaald energie. En dat is maar net, net als wat jij mij vraagt. Waarom doe je dingen of je voelt het gewoon en je moet het gewoon doen. En dan... Maar ook nu, ik vind het nu, ook rond bijvoorbeeld met dat Occupy... maar wat er gebeurt in de wereld qua geld. Je voelt zoveel dingen samenkomen dat ik moet zeggen dat ik het... ik vind het net zo'n grote opwinning als het begin van de house... of de eerste keer dat ik naar Burning Man kwam... Ik heb ook nog steeds, want je hebt ook van die mensen... ja, vroeger was natuurlijk alles veel beter. Ja. En vroeger waren er gewoon magische dingen. Maar het leuke is dat je krijgt altijd weer momenten die heel bijzonder zijn. En dan voel je dingen gebeuren. En je kan er nog niet een vinger op... en over vijf jaar dan kan je duiden. Maar het gebeurt nu wel allemaal. En ook met dit project zit ik in één keer... dat ben ik begonnen en in één keer haalt de realiteit je in. En zit je daar middenin. En ja. dat, is, uh, dat is onwijs opwinnend. Ja. In het verleden heb je ook heel veel schilderijen gemaakt. Doe je nog steeds, die, die uh, bankbiljetten heb je zelf geschilderd. Dat is ook weer heel mooi, heel kleurrijk. Het is, uh, ja, het zijn echt... Plaatjes, echt mooie plaatjes. Nee, en ik zei al, zijn totempalen. Je hebt die, die baby's, hoe heet die? Daar heb je ook boksen van gemaakt. Ja, hè? dada baby's. dada baby's. Uh, en er zit ook overal humor in. Want dus ik heb, ik heb de, al die hele website zitten bekijken. En heel veel gegniffeld bij het kijken naar jouw ja. schilderijen. Maar ik denk, ik vind humor is ook een manier, is ook een geweldige manier om dingen over te brengen. Want als jij, ja, dat denk ik vaak. Met ik heb, ik, ja, ik vind Berlijn een geweldige stad. en ik heb uh, stiekem ook wel enig sympathie voor zeg maar, anarchisten met hun leren. Ik ben zelf heel anarchistisch, alleen ik geloof dat dat is een houding. Maar dat mensen met hun zwarte leren jassen en dan... Maar ja, dan gaan ze auto's in de fik steken met een anarchistisch symbool erop En dan denk ik, ja, ah, dat, daar heb ik helemaal niks meer mee. Maar dan denk ik ook, maar hoe ga je ooit je boodschap overbrengen of je ideeën? Want als je het op zo'n manier brengt, dan rent iedereen alleen maar hard. Dan krijg je alleen maar dat preken voor eigen parochie. Ja. En juist als jij humor brengt... En je, en je kan iets laten zien, en iemand moet erom lachen. die eigenlijk misschien niet met jou eens is. ja, dan ben je al, uh, ben je al heel ver. Ja. Maak je wel eens iets gewoon omdat het er leuk uitziet? Of zit ja. er altijd iets achter? Nee, dus ik, zit, uh, nou ja, ik heb mijn schetsboek heb ik hier ook meegenomen. Oh, ja. want ik moest even wachten op uh, Op jullie. ons. Uh, ja, ja. Maar, ja, klaar. Maar ik bedoel, ik zit altijd gewoon te tekenen. en als iets er mooi. maar het valt altijd samen. Ik heb als ik het inhoudelijk. Wat, uh, in de... inhoudelijk klopt en. Uh, als het qua beeld klopt en inhoudelijk, het is ook kunst. Ik ben nu praat ik natuurlijk heel veel omdat het radio is. Maar het is geen manifest wat ik schrijf. Het zijn gewoon dingen die je maakt. En dan maak je een beeld en dan voel je dit klopt. En het, dat, dat is het gewoon. Het voelt en beeld en inhoud valt gewoon als het precies samenvalt. Ja, dan is het is uh, waanzinnig. Schetsen, ja. Die schetsen, die, dat zijn ook schetsen van het geld, of niet? Ja. Ja, dat al dat geld ontstaat. Uh, gelukkig schetsboek. moet ik af en toe wachten, want uh, anders zou ik weinig maken. Zijn er nou, is er nou ik, iets in dit schetsboek wat, wat nog gaat komen? Misschien ja, maar sommige project? dingen kan ik ook niet uh, zeggen. Soms doe ik ook dingen in een schetsboek en dan heb ik geen idee wat het is. En dan pak ik een jaar later dat schetsboek... en dan valt het in één keer ja? midden in een nieuw ding. Ja, er zijn, Dus ik kan ook van niks hier zeggen, nou, dit is totaal nutteloos. Het zou over een jaar... En het is ook de weg, nou ja, dat is ook weer zo'n cliché... maar de weg ergens heen is minstens zo interessant als alleen maar dat eindproduct. Hoeveel van die schetsboeken heb je? Eh, tientallen. En die, heb je allemaal, die bewaar je allemaal? Ja, die schetsboeken bewaar ik allemaal. Oh, zeg. En wat heb je nou vanavond gemaakt? Uh, laatste? Nee, ja, hij was, uh, hij was weer ergens, maar je hebt het inmiddels. Ik heb geen oh. boekenlegger, dus... Uh, het was nuttig in ieder geval dat wij er nog even niet waren. Wat ben jij als je hiermee bezig bent, dan kun je nog niet denken aan volgende projecten waarschijnlijk. Is dit iets wat je helemaal opslokte, waar, waar, waar helemaal geen ruimte meer is? Ja, ik ben hier door, totaal doorheen opgeslokt, maar dit project gaat ook nog zoveel kanten op. Ik ben nu dus weer bezig met een nieuw bankbiljet, het biljet van 2012. En daar ben ik nu heel opgewonden over. En dat vind ik geweldig, omdat nou ja, in 2012, zoals je misschien weet, vergaat de wereld. En ook al, dat ook iedereen volgens mij. Ja, maar ook al zeg maar, of je nou gelooft of niet, maar het feitje maakt natuurlijk gebruik van symbolen. Nou ja, en ik ben nu eens mee met een bankbiljet... en dat krijgt een uiterste houdbaarheidsdatum. En die uiterste houdbaarheidsdatum wordt 21 december 2012... wat dan volgens de Maya-kalender die datum is. En daarna is die geen geld meer waard. Het staat er gewoon ook op. Maar het ja. leuke is, daarna is het nog wel kunst. Als de wereld tenminste nog uh... niet vergaan is. Ja. Ja. Dus, dus dat geld dat gaat nog wel even door? Ja. Nee, omdat het en die, het... dat zwembad moet ook nog komen, natuurlijk. Ja. En dat, uh... nee, ik wil dus een zwembad gevuld. Uh, Bouw gevuld met geld. Maar uiteindelijk, wat het ook is... het is ook een doel om ergens heen te komen. Ik weet niet wanneer het gaat komen. Ik denk als het er komt, dan is het project ook over. Maar het is een heel... als je ergens heen gaat... Maar ja, als je in een auto gaat zitten en je denkt... nou, uh, ja, dan ga je nergens heen. Maar als je denkt, nou, ik ga naar, van Texas naar Nevada rijden... en dan heb je 4000 kilometer. Maar dat je, dat je nooit in Nevada aankomt... is irrelevant als je maar onderweg bent. En ik vind het altijd leuk... om juist te de gebeuren er onderweg dingen... en dan kom je tot nieuwe inzichten... Ja, en waarom zou je dan niet linksafslaan? En dus als dat zwembad er niet komt, is het ook niet erg? Nee, als, het, als uiteindelijk zoals het project nu gaat, het, het is waanzinnig en het is zo opwindend. En dat, zolang dat blijft doorgaan, blijf ik er ook mee doorgaan. Want wat is dan het belangrijkste dat het je gegeven heeft, dit project? Nou ja, dat, ik, nou, wat, dat ik nu midden in de wereld zit en dat ik een hoop dingen die nu gebeuren, dat ik die ook begrijp. En dat ik misschien iets ook kan teruggeven en bijdragen aan die wereld. Want wat begrijp je dan nu? Nou ja, hoe dat geld werkt, waarom er inderdaad een occupy zit... waarom ja. er zoveel dingen rommelen, wat er... Uh, en uiteindelijk zijn er een hoop mensen... zijn er over aan het denken, dingen aan het doen... en ik ben één van die mensen. En al die mensen samen, die sturen het weer ergens heen. Maar het feit dat ik er ook één van ben, vind ik heel bijzonder. En dat teruggeven is belangrijk? Ja, dat teruggeven is, uh, is alles. Dat is eigenlijk, ik weet niet eens of het belangrijk is. Het is. Ik denk dat het gewoon vanzelfsprekend zou moeten zijn. Jij wilt iets bijdragen? Ja, en dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dat is gewoon, dat is gewoon essentieel. Dat, is, dat, dat is, moet je ja. gewoon. Ik moet nog even zeggen dat, dat dit bijna afgelopen is. En dat we straks dan uh, naar 1 terugkomen. En dan heb ik een luisteraarsvraag. Hoe belangrijk is geld voor u? Heeft u er veel van? Wilt u er veel van? Doet u vaak iets voor niks bijvoorbeeld? Al dat soort vragen. U kunt ze nu al doorbellen. 0800 121 uh, mail ik naar Casaluna@ncv.nl en twitteren naar hashtag caseluna. Zometeen hier de Millennium Trilogie. Ja, het gaat heel snel. die tijd ging veel harder ja. dan ik dacht. Ja, zit ja, er en dan dat artsmoney.com, daar zou ik echt even op gaan kijken. Daar moeten we ook naar kijken, Casaluna@ncv.nl ook nog. Nou, Dadara, ik dank je zeer. Daniel Rosenberg, zeg ook nog even je, je andere, andere naam, zou ik maar zeggen. Het was hartstikke leuk. Veel plezier ja. morgen bij het Rijksmuseum... en bij Occupy, nog op het beursplein. Tot okay. straks. Hoi. Ja.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 Of is al benoemd het president-directeur van het wangenconcern. Hendrik doet de hele dag niets anders dan glunderen. Ik geef hem geen ongelijk. 40 jaar heeft haar verdwijning aan me geknaagd. En nu kan ik eindelijk met een gerust hart gaan doen wat gepensioneerden doen. En dat allemaal dankzij Mikael Bloemquist. Ik hoop dat hij die Wennerstreum eronder krijgt deze keer. Dames en heren, goedenavond. In de financiële wereld is met verbijstering gereageerd op het nieuws... dat Michael Kalle Blomqvist het in het novembernummer van het blad Millennium... opnieuw opneemt tegen financieel expert Hans-Erik Wennerstreum. Anderhalf jaar geleden nog werd Blomquist na een dergelijke publicatie veroordeeld... tot een celstraf wegens smaad. Onze verslaggever Karel Karlsson staat bij de redactie van Millennium. Karel, de bereiken ons bericht dat het om een speciaal themanummer gaat. Wat kun jij ons daarover vertellen? Dag Victor, ja. Het gaat om een themenummer van maar liefst 46 pagina's. En volgens ingewijden zijn de onthullingen die Blomqvist doet... nog een stuk pittiger dan de teksten waar hij eerder voor werd veroordeeld. Hij zou bewijs hebben dat Wennerström zaken doet... met onder andere de Russische maffia en diverse Colombiaanse Ja, Nou heeft Blomqvist dus al eerder over Wennerstreum geschreven. Wat is jouw indruk? Kan hij het deze keer ook werkelijk bewijzen? Ja, dat is natuurlijk de vraag die iedereen hier bezighoudt. Voorlopig is dat gewoon afwachten, want de stukken zijn nog niet in ons bezit. Nicole Blonkvist. Lisbeth. Hey, hey, daar ben je. Je telefoon staat vandaag uit. Het verhaal is bijna af. Erik en ik zitten nu op de redactie, zetten de puntjes op de I. Dan kan het naar het drukken. Wennerstreum begint nerveus te worden. Ja, ja, ja. Hij heeft bij een van zijn mannetjes de drukproeven van jullie nieuwe nummer besteld. Hoe weet jij dat? Een e-mail. Zit jij nog steeds op zijn computer dan? We hebben het bewijs al rond. Maar goed, weet je ook hoe hij aan de drukproef denkt te komen? Nee, ik kan wel een logische gok doen. Verdomme, de drukker. Ja, dat. wat lekser. Ben jullie op de redactie. Erika, reserveer meteen een andere drukker voor dit nummer. Nu meteen. God, top, Lisbeth. Wat is dat waard? Wat bedoel ik? Wat is deze tip waard? Sorry. Ik... Nou, ik wil je eigenlijk om een gunst vragen. Schiet maar. Ik wil 120.000 kronen van je lenen. Oh, 120.000? Ja, en ik moet het morgen hebben. Jezus. Maar je hebt op dit moment meer dan 140.000 kronen op je rekening staan. <laughs> nee, je krijg het terug. Waarvoor <laughs> heb jij 120? Nou ja. Uh, kan jij bij mijn bankrekening? Nee, laat ook maar. ik maar. Ik maak het uh, naar je over. Trouwens, ja, doe het lekker zelf. Je zit toch op mijn computer nu, of niet? Ja. Yep. Yeah. Oké, okay, Michael, je krijgt het over zes weken terug. Thanks. Hey, <treeks> Ik heb er niet aan! langs als je, wilt, als je wilt. goed gaat, gaan we dan. Is dit de revanche van Mirjam? Of We zijn niet uit op revanche, we zijn uit op de waren. Hoe kreeg je toegang tot de computer van Bennestrum? Heeft u een bron binnen de organisatie? Nou, jij dat is Erik toch? Erik, als je journalist zou je het toch beter moeten weten? Ik geef helemaal niks prijs over mijn bronnen. Bronnen zijn er dus meer. Ja, Als jij niks zegt, gaan we speculeren. Jij, als journalist, zou beter moeten weten. Nou, nee, jongens, geen commentaar. Alles staat in het boek dat morgen in de winkels ligt. Goedenavond. Boek. boek. Oh. Hey, ik heb nog een Hallo? Blake. Boas. Je stinkt. Ik kom net onder de douche vandaan. Ja, ja. En je hebt opgeruimd, zeker. Ja, lekker de boel aan kant. Weet je dat de inrichting van iemands interieur heel veel zegt over hoe diegene zich voelt? De inrichting van iemands interieur? Ja. Je webcam staat pleek. Oh. En hangt kaas aan je kin. Gadverdamme. Gertverdemme is correct. Hé, hey, ik heb twee paspoorten nodig. Een Britse en een Noorse. In de bijlage vind je de pasfoto's. Ja. Maar je krijgt een halve minuut om te lachen. En domme opmerkingen te maken. En daarna wil ik graag verder. <lacht> Blondie. Fucking heet <hate>, hoor. <lacht> Ik heb het al altijd geweten. Ergens daarbinnen, onder die zwarte leren jas en die t-shirts met opruiende teksten, schuilt een omhooggevallen, rijke Britse... Uh, wat is het? Kunstverzamelaar met een stel levensechte knoepers. <lacht> en deze dan. <lacht> Die is zo prachtig. Uh, een domme, doch dappere pop die uit de etalage van de HM is ontsnapt om het te gaan maken in de echte wereld. Ja, ben je klaar? Heb je het gevergd of zijn het pruiken? Zo, doe maar duur. Hé, hey, ik moet die paspoorten morgen hebben. Gaat dat lukken? Nee, dat is geen punt. Wat ben je allemaal van plan? Ik ga een meidengroep beginnen. Lul niet. Ik ben niet blind. Je loopt al vier dagen achter elkaar op de PC van Wennerström... door dat labyrinth van bankrekeningen te dwalen. Ja, dag Blake. Dag, wat Pammoer. Goedemorgen. De Fiat ECD stelt een onderzoek in... naar een aantal beursgenoteerde bedrijven. Dit naar aanleiding van publicaties van Millennium... over de criminele activiteiten van Hans-Erik Wennerström... Vorige week stelde het blad Millennium in een themanummer dat Wennerstreum zich schuldig maakte aan georganiseerde criminaliteit en witwaspraktijken. Wennerstreum zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Hij zou het land zijn ontvlucht. Ik gruze Sie Frau Scholz. Welkom bij de Credit Suisse. Mijn naam is Sophia Hazelman. Monika Scholz. Aangenaam. Wij hebben elkaar gesproken aan de telefoon. Ja. Ik wil graag een aantal transacties doen. Het gaat om coderekeningen bij de Bank of Kreunenveld op de Cayman-eilanden. Automatische overboekingen met seriecodes. Mevrouw Scholz, ik gebruik die... U hebt natuurlijk alle codes bij de hand. Maar selbstverständlich. Bij ons, hier in de studio, financieel onderzoeksjournalist van Millennium en auteur van het onlangs verschenen boek De Bankier van de Mafia... Mikel Blomquist. Meneer Blomquist, hartelijk welkom. Dank u. Uw publicaties hebben een hoop teweeg gebracht. U heeft uw verantwoordelijkheid als journalist natuurlijk... maar wat vindt u ervan dat door uw onderzoek... de Zweedse economie aan het instorten is? Uh, um, dat is... Uh, kul. Kul, <lacht> nog wel. Ja, kul. Cool. Cool. Um, je moet twee dingen uit elkaar halen. De Zweedse economie en de Zweedse beurshandel. Het instorten van die beurzen is volstrekt onbelangrijk, wilt u dat zeggen? Ja. ja, iets van die strekking, ja. En de media, u in dit geval, dragen geen enkele verantwoordelijkheid. Oh, jawel, jawel, jawel. De media hebben zeker verantwoordelijkheid. Een groot aantal financieel verslaggevers heeft ruim 20 jaar verzuimd om Hans-Erik Wennerström in de gaten te houden. Ze hebben hem juist geholpen met het opbouwen van zijn prestige... door onbezonnen jubelportretten te publiceren. Als zij hun werk de laatste twintig jaar goed hadden gedaan... dan hadden we nu niet in deze positie gezeten. Anton Wagner, welkom bij de Dorfmanbank. Irene Nesse. Wat kan ik voor u doen, mevrouw Nesse? Ik wil een bankkonto eröffnen. Ik heb een paar werkpapieren die ik wil verkopen. Maar zeer gerne, Nessa. Sinds vandaag geldt er een internationaal opsporingsbevel voor Hans-Erik Wennerström. Die werd vorige week voor het laatst gezien door een Zweedse toerist in Bridgetown, de hoofdstad van Barbados. Ondertussen komen steeds meer strafbare feiten aan het licht. Zo wordt Wennerström nu ook verdacht van wapensmokkel en mensenhandel. Grüezi, vrouw Scholz. Nessa, welkom. Monika Scholz, Jens Elkner, General, welkom. Goedendag. Neem u plaats. Maar natuurlijk, mevrouw Lesser. Maar natuurlijk, mevrouw Scholz. Hans-Erik Wennerström was er kort voor de millenniumpublicaties... hoogstwaarschijnlijk van op de hoogte dat hem iets boven het hoofd ging. Op de dag voor de uitgave is van een bankrekening op de Cayman-eilanden... 260 miljoen dollar opgenomen. Het is geld waar alleen Wennerström zelf over had kunnen beschikken. Dat geld is overgeboekt naar Zurich, waar een assistente het heeft omgezet in obligaties. Hoi Mikael. Nee. Hallo Mikael. Ha, Mikael. Lieve Michael. Ach, ik ben gek aan het worden. Je vroeg me in Hedeby waarom ik terug was gekomen en ik zei dat ik de seks goed vond. Dat vind ik nog steeds. Ik heb nagedacht, Mikael, en ik. Ik vind het fijn om bij je te zijn en... Oh, jezus Christus Alander. Pff. Groetjes en kusjes van je tijdverdrijfje Lisbeth Alander. <tie> Oké, okay. tijd voor plan B. De politie is op zoek naar een onbekende vrouw... die met een gestolen Engelse creditcard op naam van Monica Scholz heeft betaald in een van de duurste hotels van Zurich. Er zijn relatief scherpe bewakingsbeelden van die vrouw vrijgegeven. De vrouw is klein van stuk en heeft een mager postuur. Ze heeft blond halflang haar en ze draagt opvallende gouden sieraden. <lacht> Michael Blomqvist. Michael je oude vriend Hendrik Wanger. Gefeliciteerd. Je bent niet van het nieuwste te slaan. Tja. Michael, we hebben nooit fatsoenlijk afscheid genomen. Je vertrek hier was nogal abrupt. Ik was boos. Dat begrijp ik. Je stond voor een dilemma. Kiezen tussen je ethische gedragscode en onze... Het was geen keuze, Hendrik. Je had millennium om zeep geholpen als ik het verhaal van Harriet openbaar had gemaakt. Ik wil desondanks je bedanken voor de beslissing die je hebt genomen. Hoe is met je gezondheid? Ik uh, mag niet klagen. Kom nog eens eten. Ik heb je gezelschap altijd zeer gewaardeerd. Goedemiddag. Waarmee kan ik u helpen? Uh, dat EMAI-reclamebord van Elvis Presley, wat kost dat? Heartbreak Hotel? Ja. 780 kronen. Ah, voor 700 mag je hem inpakken. Vooruit dan maar, het is kerst. Het lichaam dat de politie vanochtend aantrof in een appartement in Marbella... is dat van Hans-Erik Wennerstreum. Dat heeft een woordvoerder zojuist bekendgemaakt. Wennerstreum woonde daar sinds twee weken onder de naam Victor Flemming. Volgens een bron binnen het onderzoek is Wennerström van dichtbij drie maanden door het hoofd geschoten. Op speculaties dat Wennerström door het artikel van Millennium problemen had met figuren uit de onderwereld, wil de politie niet ingaan. Oké, okay, nou, normaal doen. Gewoon even op pad met Elvis onder haar arm. Ja, dat had jij ook nooit kunnen denken, vet zak. Dat ze jou zo pathetisch zouden vereeuwigen. Goed. Aanbellen en gewoon geven. Hier, Michael, cadeautje. Nee, niet gewoon, speciaal. Dit is een speciaal cadeau. Ach, het is gewoon een mooie een bord van Elvis Presley. Dat. Nee, het is een gewoon cadeau voor een speciaal iemand. Van een speciaal iemand. Nee, twee speciaal. Ah, fuck! Heartbreak Hotel. Je bent echt gek, zeelander. Wat moet hij nou met jou? Bij drie ga je de hoek om en dan bel je bij hem aan. Puber! Eén, twee, drie. shit! Zij! Hallo. Ik, ik ben het. Ik heb een fles champagne en mijn pyjama bij me. Ben ik welkom? pyjama? Sinds wanneer slaap jij in pyjama? Bij wijze van. Uh, ik dacht al. Kom, gauw boven. Oeh, lander, je bent echt een enorme sukkel. fez Bedon dan Was it my the 80 U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodize, Erik van der Donk, Jeroen Overbeek